10 Uur. Het nos journaal Door Alt Meegens. In Griekenland wordt vandaag verder overlegd door premier Papandreou en oppositieleider Samaras. over de vorming van een regering van nationale eenheid. De regering zal het land tot februari leiden. De voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank, Papademos. wordt het meest genoemd als nieuwe premier. De meest waarschijnlijke datum voor nieuwe verkiezingen is 19 februari, heeft minister van Financiën Venizelos gezegd. De eenheidsregering staat voor de taak hervormingen uit te voeren die Europa en het IMF aan Griekenland opleggen. Gisteravond kwam er overeenstemming over het vertrek van premier Papandreou. Hij stapt halverwege zijn ambtstermijn op. In de Griekse pers is positief gereageerd op de vorming van een regering van nationale eenheid. De Europese beurzen staan vanochtend op een behoorlijk verlies. De AIX opende lager en staat nu rond een verlies van anderhalf procent. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden nog sterker tot 2 Analisten denken dat de teleurstellende resultaten van de G20-top... ...donderdag en vrijdag beleggers negatief hebben gestemd. PostNL heeft in het derde kwartaal 7 minder post in Nederland bezorgd... ...dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het postbedrijf zag de omzet in totaal dalen met 2,5 tot 991 miljoen euro. Dat heeft niet alleen met de economische situatie te maken, zegt financieel directeur Bos. Dat zie je ook terug in ons pakkettenbedrijf. Daar zien we ook nog een groei van 7,5 procent. En ook dat is meer uh, onderhevig aan de consequenties van het weer. Dus als het slecht weer is, dan bestellen mensen meer via internetpakketten en bezorgen we meer pakketten. dan van echt de ontwikkeling in de economie. In eigen land werd dus wel een omzetgroei behaald met de pakketbezorging. Zaken gingen ook goed in het buitenland. De totale winst van PostNL was 27 miljoen euro. Daarbij is een afwaardering op het aandeel in TNT Express niet meegerekend. Ondernemers in de transport- en logistieksector... hebben in het derde kwartaal hun winst en omzet zien teruglopen... meldt ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland... die een onderzoek deed onder 1500 leden. De gemiddelde omzetgroei viel in het derde kwartaal terug naar 1,2% directeur Sierad van TLN. Het derde kwartaal ziet er, ziet er niet best uit. Ja, transport is toch een graadmeter van de Nederlandse economie. En als wij het, de enquête vergelijken het derde kwartaal met het tweede kwartaal... zien wij toch een dramatische daling in het, in het vertrouwen. En Dat heeft natuurlijk alles te maken met het gebrek aan consumentenvertrouwen in Europa... en de problemen rond de euro. De helft van de ondervraagde houdt zelfs rekening met een recessie begin volgend jaar. In het afgelopen voorjaar was met een gemiddelde omzetstijging van ruim 4% nog sprake van het beste kwartaal in vier jaar tijd. Het weer bewolkt, overwegend droog, 12 graden wordt het en daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. ANWB Verkeersinformatie, er staat nog één file op de A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 3 kilometer.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 De commissie De Wit begint aan de openbare verhoren rond de financiële crisis van 2008. Gemeenten kwaad op minister Leers over het schrappen van opvang van jonge asielzoekers. Oud-Dutchband-commandant Karmans wil de uitzending van Profiel verbieden. De eerste Chinese immigranten moesten keihard werken om te kunnen overleven in ons land. Een les die ook de jongere generatie niet is vergeten. Ik zou het bijvoorbeeld dus ook niet erg vinden om, om ergens laag te beginnen als ik nu weer zou emigreren naar... Een ander land. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Eerst naar Den Haag, waar zojuist de openbare verhoren zijn... begonnen van de commissie De Wit. Eerste slachtoffer, zal ik maar zeggen, is Onno Ruding... ...oud-minister van Financiën, maar vooral oud-topbankier van de Citibank. Welkom Boom in Den Haag, NOS-collega. Goedemorgen. Goedemorgen Fred. Waar gaat dat over in dat uh, verhoor? Nou, het gesprek met Ruding dat gaat uh, vooral over de algemene ellende... waar de banken in terecht waren gekomen aan het einde van 2008... toen uh, Lehman Brothers omviel en de banken elkaar niet meer uh, vertrouwden... toen ze elkaar geen geld meer wilden lenen. Uh, beurskoersen die uh, naar beneden knalden. Dus zeg maar het, het hoogtepunt van de bankencrisis en de situatie... waarin uiteindelijk de, de toenmalige kabinet in Nederland... van premier Balken en vicepremier Bos zich uh, gedwongen voelde, zich gedwongen zag om tientallen miljarden in de banken en verzekeraars te stoppen... om te voorkomen dat die om zouden vallen... met alle dramatische economische gevolgen van dien. Juist. Met andere woorden, de commissie gaat verder... waar het eerste rapport van de commissie is opgehouden. Dat klopt. Deze commissie, dit onderzoek, wat overigens een enquête is... en wat betekent dat de getuigen onder ede worden gehoord... dus jokken is strafbaar, dat richt zich op de besluitvorming... van het kabinet van destijds en ja. ook de vraag of de Tweede Kamer... dat toen allemaal wel goed genoeg heeft kunnen controleren. Want de Kamer die heeft toen onder het motto noodbreekt wet vaak zonder het... Na van de kous te weten, ingestemd met miljarden investeringen. Ja, nou is bij die parlementaire enquêtecommissies... Er zijn altijd twee dingen van belang, namelijk... de politieke verantwoordelijkheid gaan er koppen rollen. Dat is één en twee, de lessons learned. We moeten nooit meer dezelfde fouten maken als destijds. Nou is Ruding, oud-minister van Financiën, betrokken bij het ontstaan... van de Monetaire Unie, die nu zwaar in de problemen zit. Uh, en hij was altijd tegen de toetreding van de Grieken tot die Monetaire Unie... waar we nu met z'n allen mee te maken hebben. Gaat het daar ook over? Nee, daar gaat het dus eigenlijk niet of nauwelijks over. Uh, want die kwestie van 2008 had met de euro allemaal nog niks of in elk geval vrij weinig te maken. Dat had veel meer te maken met de situatie dat de banken allerlei producten waren gaan verkopen. Waar ze uiteindelijk zelf bijna ten onder zijn gegaan. Een grof samengevat onder, de, onder het woord rommelhypotheken. En dat heeft dus allemaal niet zo heel veel met die euro te maken. Dat er nu heel veel problemen zijn met de euro waar, uh, waar, waar, waar Ruding dan... Uh, destijds uh, de Grieken niet bij had willen hebben... dat, is eigenlijk, dat speelt zich hier niet af, want het, of, daar gaat het hier niet over. Want het nee. gaat hier dus echt over die besluitvorming... van het Nederlands kabinet, het Nederlands parlement, eind 2008. En dus gaat het om de vraag of Balkenende, toen premier en Bos... toen minister van Financiën en vicepremier hun werk goed hebben gedaan. Ja, daar gaat het inderdaad om. En om de vraag of de Kamer zijn werk goed heeft gedaan. Want ja. de Kamer heeft destijds die investeringen goedgekeurd... maar ziet zich nu geconfronteerd met de vraag... Ja, hadden we dat wel moeten doen of ja. hadden we het anders moeten doen? Ja. Ik kan me herinneren dat toen deze commissie... Uh, in het leven werd geroepen dat er toen al discussies waren... laten we nou dat werk in tweeën splitsen... zodat de politieke verantwoordelijkheid later wordt getrokken... zodat Balkenende en Bos misschien de dans ontspringen. Nou, dat soort overwegingen hebben destijds ongetwijfeld een rol gespeeld bij een uh, aantal politieke partijen. Je ziet altijd als de Tweede Kamer in besluit tot het invoeren of het instellen van een parlementaire enquête... dat regeringspartijen altijd een beetje huiverig zijn voor het uh, aangekeken worden op de politieke verantwoordelijkheid. En dat oppositiepartijen er altijd het liefst zo hard mogelijk in willen. Want ja, die willen toch heel vaak dat Barbertje zo snel mogelijk hangt. Ja. Het zal toen ook wel een rol hebben gespeeld. In elk geval, uh, nu liep het allemaal anders dan ze, voor, dan ze destijds hebben bedacht, doordat begin 2010 het kabinet viel. En daardoor ja. is dat onderzoek van die commissie enorm opgehouden. Ja, met een uh, dus ook een in samenstelling gewisselde commissie. Zeker. Uh, je zou toch mogen hopen dat als het gaat om de lessen die we met z'n allen moeten trekken, dat het toch ook een beetje gaat over deze crisis. Ja. <laughs> Want die is namelijk nou, het gevolg van de crisis van toen. Dat is zeker het geval. En uh, Jan de Wit, de voorzitter van de commissie, SP-Kamerlid, die uh, heeft ook gezegd dat er wat hem betreft en wat de commissie betreft een direct rechtstreeks verband is tussen de crisis van toen, de bankencrisis van toen en de financiële Economische crisis van nu. En dat het dus voor de commissie er echt om gaat om lessen te trekken voor nu en voor de toekomst. Omdat die twee uh, crisissen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wilco, jij gaat luisteren naar Onno Rieding in onberispelijk Nederland... zoals altijd. Uh, en mocht hij nog iets belangwekkends zeggen, dan horen we dat graag van je later deze uitzending. Dank je wel. Vanuit Den Haag. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 20 gemeenten, waaronder Utrecht, dames en heren, doen een dringend beroep op minister Leers uh, van Immigratie en op de Tweede Kamer. De minister besloot in juli de subsidiekraan dicht te draaien voor het project Perspectief. Dat is het project waarin uh, uh, anderhalf jaar zo'n 700 minderjarige alleenstaande asielzoekers worden opgevangen. Binnenkort staan ze dus misschien allemaal op straat. Victor Everhard, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder Welzijn in Utrecht. Allereerst, we hebben het hier over 700 Mauro's. Nou, we hebben het hier over 700 uh, jonge kinderen die inderdaad uh, nou, net meerderjarig zijn ge uh, geraakt. En die inderdaad op een goede manier begeleid worden op dit moment. En uh, ja, Mauro is, uh, is daar ook okay een van. Ja, maar het gaat om 700 uh, kinderen, zal ik maar zeggen, of jongvolwassenen, hoe je wilt. En die staan dus binnenkort op straat? Nou. Het is een project wat gestart is omdat wij op landelijk niveau een aanpak zagen die inderdaad geen enig resultaat opleverde. U kent nog wel de beelden van tot de jongeren verdwenen uit de opvang de illegaliteit in. Toen heeft het Rijk en wij als gemeente gezegd: Dit accepteren we niet. Wij willen echt. Goede begeleiding voor deze uh, jongeren die kwetsbaar zijn... vaak uit een oorlogsgebied komen, trauma's kennen... Uh, om ze goed te begeleiden uh, naar hun toekomst toe in eigen land... of te kijken of daar inderdaad nog een verblijfsvergunning mogelijk zou zijn. Ja. Gaat dat geld voor al die instellingen van perspectief weg? Nou, het is zo dat uh, het een gezamenlijke inspanning is geweest vanuit Rijk en, en, en gemeente. Uh, wij als gemeente zeggen van wij willen die verantwoordelijkheid blijven dragen. Het Rijk, de minister heeft gezegd van uh, uh, uh, wij trekken onze verantwoordelijkheid in. En uh, ja, wij roepen echt uh, het, uh, de minister nu op en ook de Tweede Kamer om zijn verantwoordelijkheid te blijven nemen. Dus ook te blijven investeren in deze inpak. Ja, maar de minister zegt uh, het project heeft geen meerwaarde. Nou, ik vind het, het, het niet kunnen wat de minister hier op dit moment zegt, dat het geen meerwaarde heeft. Wij hebben een goed onderzoek gelegd en dat heeft resultaten. Er zijn uh, echt, qua illegaliteit hebben we hele mooie cijfers. Er verdwijnt bijna niemand meer in die illegaliteit, dus we hebben daar succes geboekt. We zien ook dat we inderdaad daar ook uh, goed met die jongens kunnen werken. Dat er ook uh, perspectief is, ook weer in, naar terugkeer toe. Dat is hard werken. En wat de minister uh, op valse uh, ja, uh, cijfers geeft, hij nu. Aan uh, tot het niet zou werken. Valse cijfers? Nou, dan, nou ja, het zijn cijfers die uh, niet onderbouwd zijn, die uh, niet hard zijn. En hij geeft aan uh, tot hij daarop baseert uh, tot het niet zou uh, uh, werken. Nou, Liegt de minister? Nee, het, het, het is uh, niet uh, een leugen. Het is meer uh, een feit dat wij inderdaad een goede aanpak hebben en goede resultaten hebben. Nee, kunnen maar u, zien. u zegt valse cijfers. Nou, het zijn cijfers die. Uh, niet, niet uh, uh, uh, uh, onderbouwd zijn. Dus het zijn geen goede cijfers. Dus de minister roept maar wat? Nou, de minister die heeft op dit moment inderdaad aangegeven dat hij vindt dat uh, ons project niet uh, goed zal werken. Nou, dat uh, klopt niet. We hebben kunnen aantonen dat ons project heel goede resultaten heeft. Ja. En uh, nou, ik vraag inderdaad de minister van uh, kom hierop terug. Ja. Ik vind dit niet kunnen. Dus de minister roept maar wat? De minister heeft inderdaad op dit moment inderdaad uh, uh, een, een brief aan de Kamer geschreven waarin hij uh, zegt dat uh, uh, het project uh, geen goede resultaten zou hebben. Ja. Maar en ik bestrijd dat. Ja, dus de minister roept maar wat. De minister moet is inderdaad op dit moment uh, uh, moet hij het bewijs inderdaad kunnen gaan leveren van waarom dat niet zo uh, zou zijn. Ja. Nou, wij geven inderdaad aan van uh, wij hebben die bewijzen wel en uh, daarop uh, spreken wij de minister nu aan. Ja, maar goed, de vraag is al hoe succesvol dat zal zijn. Want uh, de minister moet natuurlijk bezuinigen en heeft ook door uh, Geert Wilders in zijn nek hangen. Dus uh, die zit hier natuurlijk niet op te wachten. Nou ja, de, de, welke motivatie erachter zit uh, uh, bij de minister. Als dat een financieel verhaal is, dan uh, ja, wordt het natuurlijk een uh, heel slecht verhaal. Ja. Uh, wat wij zeggen is van uh, geef nou aan, geef nou met onafhankelijk onderzoek aan ja. uh, welke aanpak nu het beste werkt. Ja. Ik zal daar de, de Kamer ook nog een brief over schrijven vandaag ja. om aan te geven tot dat onafhankelijk onderzoek gewoon goed is. Ja. Die vergelijking uh, gewoon goed kan worden gemaakt. Ja. En dan kan de minister gewoon zijn conclusies trekken. Ja. van dit is een aanpak die gewoon werkt. Ja. Er zijn weinig jongeren die uh, meer in illegaliteit verdwijnen. U wilt, en dat is... U wilt dat hij ophoudt met zomaar wat te roepen? Ik vind dat de minister zijn verantwoordelijkheid uh, moet nemen. <laughs> dat heb natuurlijk. Ik uh, ben benieuwd of het uh, uh, uh, uh, succes en effect sorteert, zal ik maar zeggen. Ik ga er vanuit, want als je gewoon uh, durft te kijken naar alle uh, cijfers die op tafel liggen. Ja. Als je ook het gevoel hebt dat je inderdaad uh, je verantwoordelijkheid ja. uh, wilt nemen. En als de Tweede Kamer de minister gewoon op zijn uh, verantwoordelijkheid gaat aanspreken. Ja. En uh, ik uh, sta open voor, uh, voor uh, onafhankelijk onderzoek om, uh, om te gaan kijken van uh, uh, welke stap nou echt gezet moet worden. En dat betekent dat Goed. deze aanpak gewoon moet worden voortgezet. Victor Everhard, wethouder Welzijn in Utrecht. Ik dank u zeer. Prima, tot ziens. Hier is echt rustig in Nederland. We vergelijken met in China. Chinezen in Nederland. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Wat komen ze doen? It's free atmosphere of business. En wat vinden ze van ons? More like to go to karaoke maybe. Deze week in Goedemorgen Nederland de Chinezen komen. Hier is echt groen. Ja, de eerste Chinese immigranten moesten keihard werken om hier te kunnen overleven. en les die ook de jongere generatie niet eens vergeten. En daarom is er bij de Nederlandse Chinezen eigenlijk geen generatiekloof, merkte Sander Bartling. De Zeedijk is eigenlijk het Amsterdamse Chinatown. Hier zijn de straatnaamboordjes in het Chinees. Het is een heuse Chinese tempel, de Gehua. recht naar tegenover... Het inmiddels wereldberoemde Namke-restaurant. Er hangen Peking-eenden in de etalages van de winkels hier. En er is één winkeltje dat opvalt en dat is Sake Co. Dat is een cocktailbar. De meeste van de 110.000 Chinese immigranten kwamen in Nederland in de horeca terecht. In het Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant bij u op de hoek. Hun Nederlands beperkte zich meestal tot de vraag of u sambal bij het eten wilde. Hun kinderen behoren tot de hoogst opgeleide professionals die Nederland kent. Zoals Ai Qinghuan. Dat moet haast wel tot een generatieconflict leiden. Wat ik ervaar is dat de Chinezen die dan in Nederland geboren zijn... meer vasthouden aan de traditie, omdat hun ouders eerder naar... Um... Naar Nederland zijn gekomen. En zij hielden natuurlijk weer vast aan de traditie van toen in China. En ik ben samen met mijn ouders op latere tijdstip naar Nederland gekomen. En China is intussen tijd al zoveel veranderd dat wij dus een nieuwe waarden en normen hanteren. Wat is dat verschil dan? Ja, om een klein voorbeeld te noemen, is uh, in mijn ogen vind ik de uh, ouders van mijn Chinese vrienden hier veel strenger dan mijn eigen ouders. Ja, mijn ouders zijn toch wat opener. Um, en hun ouders zijn wat, ja, wat traditionele, oh, ja. wat, wat strenge ja. opvoedingen. Ja. Niet dat mijn ouders niet streng zijn. Alle Chinese ouders zijn streng, denk ik. Maar toch, er is een verschil. Ja. Waarom zijn alle Chinese ouders trouwens streng? Hmm. Goeie vraag. Ik denk dat het heeft mee te maken met, uh, met verwachtingen van je kinderen. En, um, maar Chinezen liggen dat vrij hoog, denk ik. Ze willen dat kinderen goede opleidingen afronden... en laten een goede baan, een goede toekomst. Daar richten ze zich heel erg op. En, uh... Dat heb jij ook, hè? een goede opleiding. Uh, je hebt biomedische wetenschappen, neurowetenschappen gestudeerd... aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Uh, hoe kom je dan toch in de horeca terecht? Ja, Het hoeft niet per se horeca te zijn. Het was voor mij belangrijk dat ik een, uh, aan de eigen onderneming... Uh, zou beginnen. Dus dat was een uh, achterliggende idee. Uh, en dit kwam dan toevallig op, op het pad, zeg maar. Nou, laat maar eens proeven dan. Die eerste generatie hardwerkende Chinezen leeft intussen gepensioneerd het liefst met elkaar. Bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost. Dit is de algemene ruimte. Hier staan... Vier Mayongtafels. En hier in de aangrenzende ruimte staan er nog drie, vier. En u zei net dat buiten, als het mooi weer is, dan doen de mensen tai -chi, hè? Ja, da, dat speeltuin. Dit gebouw heet Vooi Liu. En wat betekent dat? Samenwonen, harmonie, samenwonen. En dat doen de mensen hier ook, harmonisch samenwonen? Oké, ja, dat valt mee. En hoe heet u ook alweer? Ja. En, en wat doet u hier? Bent u de beheerder? En ik help de bewoners die taalproblemen hebben, hun posten. Dus alles begeleiden ik. En waar gaan we nu naartoe? Uh, mevrouw Liu. Mevrouw Liu verhuisde op haar twintigste naar Hongkong. En ze woonde 25 jaar in Suriname. Ze had er een toko, maar vanwege de onveilige situatie na de onafhankelijkheid vluchtte ze naar Nederland. Hier leidde ze in het begin een ellendig bestaan. Ze had geen paspoort en geen woning. Maar ik wil weten hoe het in China was. Hoe ze daar haar jeugd doorbracht. Mevrouw Liu vertelt hoe ze op haar vijftiende naar het platteland werd gestuurd loodzware mannen met afval en fecaliën schouwen op blote voeten. Mijn tolkijk nou, hebben ze geen eten. Ze hebben een soort hoeveelheid een je naar een regering naar geven. Stel moet het Stel is, het over is en dat is van jou. van als het te weinig was, dan heb je zelf het niet meer. Hè? Want je is, bijvoorbeeld Als je een, uh, 100 kilo moet per jaar aan de regering, en dan heb je 90. Mevrouw Liu is Nederland dankbaar voor de gastvrijheid en de sociale voorzieningen. Maar dan zegt ze iets bizars. Uh, nou, misschien is Nederland soms te aardig hè? Voor, voor iedereen. Uh, ook als buitenlanders, die, die uh, vluchtelingen bijvoorbeeld... Nou, dat is misschien niet te goed voor, voor Nederlanders zelf. Oh. Ja. Het lijkt misschien een vreemde opvatting over migratie... maar hij snijdt wel hout, zegt cocktailbar-eigenaar Aitien Juan. Immers, elke migrant moet keihard knokken om een bestaan op te kunnen bouwen. Uiteindelijk kom je er wel, maar ik, ik zou het bijvoorbeeld dus ook niet erg vinden... om um, ergens laag te beginnen als ik nu weer zou emigreren naar een ander land. Morgen Chinezen doen graag zaken in Nederland, vooral in Amsterdam. Amsterdam, is transportation is very convenient, and its free atmosphere of business. It's very convenient to get the working permit here. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Straks: Waarom wil oud Dutch commandant Karamans een tv-portret van hem verbieden? Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Komt iemand bij ons eten, belde de bedrijfsleider. Iemand die zo beroemd is dat twee marechaussee's net de zaak van binnen en buiten geïnspecteerd hebben op vluchtgangen, observatiecamera's en de aanwezigheid van kogelvrije deuren. Misschien moet op de tweede verdieping het raam, net achter het stukje platte dak, dicht gemetseld worden. Maar ze kunnen er ook een gewapende bewaker voor zetten. En, oh ja, we mogen om veiligheidsredenen niks twitteren of facebooken... want dat zou tot moord en doodslag kunnen leiden. De dag dat de anonieme buitenlandse beroemdheid zou komen eten, kwam hij niet... Marge CX, die zijn 06-nummer had achtergelaten, werd gebeld... en kweet het aan een klein communicatiefoutje dat er niet... het was als vanzelf om veiligheidsredenen, geannuleerd was. De volgende dag nam Marge CX de telefoon niet meer op. Die donderdag raakte ik om vijf over vijf in paniek... en belde de Marge C. die niet opnam, omdat het al vijf over vijf was. Ik de politie bellen en vertellen dat twee marchiosees... die onze hele zaak in kaart gebracht hadden... plotseling onbereikbaar waren en dat ik in paniek was. En of de politie de marchiosee nu wellicht wel zou kunnen bereiken... om te vragen of het door echte of door nep-marchiosees geïnspecteerd was. En dat ik in het geval van nep langs zou komen om... langskomen... De politieagenten legden geduldig uit dat er geen enkel strafbaar feit gepleegd was... en dat iemand zonder dwang van buiten, dus geheel vrijwillig, had meegewerkt aan de inspectie. Maar als het nou handige jongens zijn die op deze manier misschien wel een hele zwik bedrijven in, in beroofkaart willen brengen... probeerde ik nog te vergeefs. Ik hing maar op en belde de volgende dag tussen negen en vijf de Maréchaux die bevestigde dat de heer A inderdaad met collega X op inspectie was geweest. Einde verhaal? Nee, want s'avonds kwam de Utrechtse politie langs... omdat intern besloten was dat er iets niet klopte. De politie verricht nu diepgravend onderzoek vreemd. Hè? Er is immers geen enkel strafbaar feit gepleegd... Oh. Al dus, Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is vijf voor half elf, dames en heren. De makers van het Caro televisieprogramma Profiel... hebben een portret gemaakt van oud -Dutch band commandant Tom Karamans. Maar het is nog allesbehalve zeker dat die uitzending het scherm zal halen. De kolonel buitendienst eist namelijk dat die aflevering... die voor woensdag in het schema staat gepland... voor altijd op de plank blijft liggen. Bart Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de maker van deze documentaire. Waarom wil Karamans die uitzending verbieden? Twee redenen. Hij vindt dat de uitzending niet voldoet aan het geschetste verwachtingspatroon. En hij vindt dat de documentaire voor hem beschadigend is. Wat was het verwachtingspatroon? Uh, wat ik uit zijn correspondentie, want ik heb uitvoerig met hem gecorrespondeerd... ook na de opnames die we met hem gemaakt hebben... is uh, uh, dat zijn verwachtingspatroon was dat het een biografie zou worden. Dat is het ook. Um, en wat minder kritisch dan niet geworden is, denk ik. Ja, en wat is er beschadigend? Ja, dat, dat kan ik niet helemaal overzien, maar uh, in de brief die we van zijn raadsman, de heer Knoops, hebben gekregen staat uh, uh, dat die uitzending beschadigend zal zijn in het kader van een mogelijke rechtszaak die tegen Karremans uh, gaat lopen. Vanwege uh, een aanklacht? Uh, er ligt een genocide. aanklacht van, ja, van nabestaanden, uh, van slachtoffers van Srebrenica en die gaat inderdaad over genocide. Ja. Wie zien we allemaal in die uitzending? Uh, een uh, groot aantal oud-collega's van hem. Uh, Zijn oude baas, generaal Kozy. Uh, historicus Chris Klep, een onderzoeker van het NIOT. Een oud-collega van hem uit Bosnië. En Karman zelf. Ja, En die zeggen allemaal niet zulke aardige dingen over hem. Oh, er zijn mensen die hele aardige dingen over hem zeggen. Bijvoorbeeld dat het een uitstekende hoekier was. Uh, maar als het over Sabrensia gaat, uh, dan zijn ze uh, ja, niet onvriendelijk. Maar feitelijk zeggen ze wel dingen die, uh, waar meneer Karemans niet blij mee is. Ja. Jij hebt al die mensen geïnterviewd. Ja. Vervolgens heb je daar een programma van gemaakt. Daar heeft Karremans naar gekeken. Ja. En hij heeft dus op al die punten kunnen reageren. Ja, we hebben meneer zeg maar in de montage set laten kijken naar het programma dat ik gemaakt heb. Dat hebben we ook weer gefilmd, terwijl hij dus kijkt. En hij heeft de ruimst gelegenheid gehad... om te reageren op hetgeen mensen over hem zeggen. Ja, horen en wederhoor zou je zeggen. Ja. Dus wat is dan het probleem? Ja, wat ik al zei, dat uh, het toch niet voldoet aan zijn verwachtingspatroon... en dat zijn oordeel is dat het beschadigend is. Ja. Beschadigd in de zin uh, dat het beeld opdoen van iemand... die niet kapabel was voor zijn taak daar in Srebrenica... toen de enclave viel. Niet opgewassen tegen. Ja, bijvoorbeeld, uh, dat, dat is een van de dingen waar hij denk ik niet blij mee is. Dat, dat komt vrij duidelijk uit dat verhaal naar voren. Uh, en daarnaast gaat het ook over zijn geloofwaardigheid. Het gaat over door hem gedane uitspraken in het verleden over de gebeurtenissen daar. Waar je nu toch hele serieuze vragen bij kunt stellen. Bij het waarheidsgehalte daarvan. Ja. vraag is, uh, hoe groot de kans van slagen is van zijn kant om de uitzending te verbieden? Ja, die lijkt mij uh, eigenlijk niet heel. Uh, zijn raadsman heeft de uitzending overigens uh, ook niet gezien. Uh, daar is ook niet om gevraagd. Uh, ja, het enige wat ze zouden kunnen doen is een uh, kort geding aanspannen. Maar dan zou ook de rechter moeten oordelen over een uitzending die hij nog niet gezien heeft. Dat lijkt me een novum in Nederland. En verder denk ik dat wij uh, van profiel, uh, dat wij buitengewoon rechtmatig gehandeld hebben. Dat we alles netjes gedaan uh, hebben en zorgvuldig en zelfs heel transparant in de richting van de heer Kuijmans. Die uitzending staat voor woensdag in het schema. Ja. Komende woensdag. Ja. Het is nu maandag. Ja. Dus als ze nog iets willen van hun kant, nou ja, ja. een kort geding of iets anders... dan moeten ze wel verdomd snel zijn, zou ik ja, zeggen. Ja, ik kijk heel hele naar mijn telefoon. Of ik een telefoontje krijg van een juridische dienst van de KRO... of er nog post is uit Amsterdam, waar de heer Knoops uh, woont. Zetelt, ja. Zetelt. Um, maar die is er nog niet, vooralsnog. Dus uh, ben benieuwd. Goed, nou ja, we, we zullen moeten afwachten hoe dit allemaal uh, afloopt, zal ik maar zeggen. Um, uh, het is uh, vijf voor elf s avonds, hè? Nederland 2, ja, komende twee. woensdag... Ja. is de uitzending, en we zullen zien of die doorgaat. Dank je wel, Bart Nijpels, voor je komst. Graag gedaan. Uh, einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. In Den Haag is het verhoor van Onno Ruding nog steeds bezig... op de eerste dag van de enquêtecommissie De Wit. En zometeen na het nieuws van half elf... Gaat u luisteren naar Prem Radekijsjoen die ergens uithangt met zijn gele bus in Nederland. Prem. Goedemorgen Sven. Weet je wie mijn gast is vandaag? Drie keer raden. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Nou, hij, wo hij is geboren en getogen in Amsterdam. Hij is de president, de minister-president, democratisch koos van de Nederlandse televisie. John de Mol. <laughs> nee, van nee, Hij geeft nooit interviews. Nee, hij geeft nooit interviews. Matthijs van Nieuwkerk? <laughs> ja, we weten ja! het niet. Ja? Ja? Ja. Goed, ja, dat is, dat is het. En, ja, ja, Sven, en we hadden de webcam uit. Ja. De webcam gaat nu aan. Dus als u allemaal luisteraars Matthijs wilt <laughs> zien in zijn korte broek. Want hij heeft net getennisdrop Heeft hij nog gewonnen of verloren? Als er een tennismaatje zit, hier heeft hij gewonnen of verloren. Nou, meestal wint hij, maar dit keer was het gelijkspel. <laughs> ja, en is hij een beetje John McEnroe-achtig? Dat hij agressief is en fanatiek? Nee, dat valt wel mee. Het gaat leuk gelijk op. Dus, uh, nee, leuk. Dus, en, maar hij is wel fanatiek, jazeker. Ja. En we zijn nu in de Achterhoek. Hij is geboren getogen Amsterdam. Maar Pasten is al een beetje ingeburgerd hier. Absoluut. Hij is bijna. Ja, hij is Almenaar. Best wel. Jawel. Okay. Ja, ja, ja. Nou, nou, je hoort het, Sven, luisteraars. We hebben straks echt een half uur om te praten met de mens Matthijs van Nieuwkerk. Uh, maar dat gaan we allemaal doen. Ik weet niet of Dorald Meegens ziek of verkouden is, luisteraars. Maar zijn stem klonk een beetje anders. Het bleef nog steeds warm en aangenaam, maar een beetje broos. Zwaar dus we gaan nu de broze, warme, aangename stem horen van Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS -journaal. Voor het voorzitterschap van de PvdA hebben zich behalve het Kamerlid Hans Spekman nog twee kandidaten gemeld. De voorzitter van de Groningse PvdA, Piet Boekhout, is één van die twee. Wie de andere kandidaat is, wil het partijbestuur niet zeggen. De Europese beurzen staan op een behoorlijk verlies. De AIX opende lager en staat nu rond een verlies van anderhalf procent. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden nog sterker. Analisten denken dat de teleurstellende resultaten van de G20-top beleggers negatief hebben gestemd. In Parijs begint vandaag een nieuw proces tegen de Venezolaanse terrorist Carlos de Jacques. Hij wordt ervan verdacht vier bomaanslagen te hebben gepleegd in de jaren 80. Daarbij vielen elf doden. Carlos de Jacques zit in Frankrijk al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee politieagenten in 1975. En op drie basisscholen staan vandaag alleen maar mannen voor de klas. 45 mannelijke PABO-studenten en 45 mannelijke HAVO- en VWO-scholieren geven daar lessen. De PABO's en het ministerie van Onderwijs vinden dat er op de basisscholen te weinig mannen voor de klas staan. En daar willen ze nu vandaag aandacht voor vragen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Runtime. Rem Radakrishoen. Hij is de president van de Nederlandse televisie. Democratisch, via de kijkcijfers gekozen tot de machtigste man in ons televisiewereldje. Zorgt er in zijn eentje voor dat Nederland 3 niet wegkwijnt in de marge. Matthijs van Nieuwkerk is de wereldrijdoor. Hij is ook de gescheeste student Nederlands die het parool redde van de ondergang. Bij AT5 na korte tijd het voor gezien hield. Zijn baan van netcoördinator net zo snel inwisselde. Bij NOVA niet door de redactie werd gepruimd. En als presentator van TV3 met zeer lage kijkcijfers te maken kreeg. Hij overwon en wordt nu massaal op handen gedragen. Mijn gast vandaag Matthijs van Nieuwkerk. Heeft u vragen aan Matthijs en dan niet van die voor de hand liggende, maar ook eentje die mij verrast? Bel 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars Matthijs van Nieuwkerk heeft in 1999 als hoofdredacteur van het Parool... mij aangesteld als columnist, waarmee mijn carrière in Medialand begon. Dus ik ben een beetje bieverig, ik bleef hem nog steeds als baas zien. Matthijs, we zijn in de Achterhoek. Wat doet de geboren en getogen 51-jarige Amsterdammer in deze uithoek? Wonen. Ja, maar waarom? Je bent, je, jij bent de vlies geworden Amsterdammer. Dat klopt. En toch had ik op een gegeven moment behoefte om buiten Amsterdam te kijken... En dat werd eigenlijk puur toevallig de Achterhoek. En daar heb ik het ontzettend naar mijn zin. En daar hebben we op een gegeven moment een huis gekocht. En sindsdien woon ik voor de helft van de tijd in Amsterdam. In de binnenstad van de stad. En voor de andere helft met heel veel plezier op het platteland. En wat is hier de schoonheid? De schoonheid is de omgeving. Het is hier wonderschoon. En als je van fietsen houdt en wandelen en, en, en noem maar op. En ook sporten dan uh, is dit een paradijs op aarde. En ik heb ook nog een hoop mensen leren kennen... in dit piepkleine dorpje Almen waar ik het ook erg mee naar mijn zin heb. Dus ik, uh, ik, uh... Het grappige was, we kwamen met de bus hier... en ik, je zat binnen koffie... het leek alsof je in een huiskamer zat... met allerlei mensen die je hoe lang kent. Hoe lang ken je nou je tennismaatje Rob? Rob ken ik een jaar of twee. Ja, en dan zitten jullie daar alsof jullie al honderd jaar... met elkaar omgaan en totaal ingeburgerd. Ja, maar je moet niet vergeten... Als, het, als de zomervakantie er is, en die heb ik drie maanden lang... Ja. Dan, ben, dan woon ik hier... Ja. En dan tennis ik ongeveer elke dag met Rob. Dan we delen we ook nog een heel klein zwembad hier in, in, in het ja. dorp. Waar, we, waar het dorp zich ook ochtends uh, verzamelt. Dus je ziet elkaar nog alles. En dat geeft uh, al heel snel iets vertrouwds. En bovendien de herberg waar wij nu naast staan. Ja. Of het hotel. Ik zeg altijd: herberg vind ik een <laughs> leuke woord. Uh, heeft bepaald iets uh, intiems. Dus het gaat heel snel. Maar jij, jij bent ook de voetbalman. Hartgraas, de man die echt de liefde heeft voor het voetbal. Voetbal je nog? Ik voetbal helemaal niet meer. Ik, vond het voetbal, ik heb tot mijn 45e gevoetbald in Amsterdam, ja. bij Buitenveldert. Samen met Frits Barend, Met hè? Frits Barend heb ik zeker 20 jaar de, de, de, de, de, de kern van de Achterhoede gevormd. In de beginjaren volstrekt onpasseerbaar. <lacht> later, later werd het een verdrietiger verhaal. Maar ik vond het te hard en het was bovendien in het weekend. En ik, ik besloot om in het weekend om naar de Achterhoek te gaan. En toen heb ik hier nog bij de SV Almen een keertje langs de lijn gestaan... om te kijken, weet je wat, misschien ga ik bij de veteranen voetballen, maar daar zag ik toch zo'n ontzettende harde dreunen werden eruit gedeeld... en dacht ik, dit laat ik mezelf niet doen. Die Amsterdamse jongen kon de boeren uit Almen niet aan. Ik had ze niet aan. Nee, dat zie je nee, goed. Een beetje zoals in Allstars dat was... dat die jongens dan naar het platteland gaan en helemaal gebeukt worden. Zo is het. Ja. En, en, maar mis je het, het voetballen? Helemaal niet. Nee, ik mis het helemaal niet. Ik zou je sterker nog vertellen, ik ben... Heel erg lang heb ik seizoenkaarten voor Ajax gehad. Die heb ik ja. trouwens nog. Die koop ja. ik nog elk jaar, keurig. Ik ging dus elke zondag ja. om de week naar, naar het ajax Daar En dan stop... sta je na, met Henk Spaan op de tribune ja. en zo'n groepje. Ja. samen met Henk en onze kinderen hadden ja. we die kaarten. En dan heb je inderdaad hetzelfde vak. Tien ja. jaar achter elkaar ken je dus je hele rij. Je kent iedereen voor en achter je. Dat is ook een soort rare bijeenkomst uh, waar je naar uit kan kijken. En ook dat mis ik eigenlijk helemaal niet. En dat komt doodervoudig omdat ik dit niet wil missen. Het, het, de, de Achterhoek. En? Ja. Oké, okay, ja, nou, okay, maar wat we wel hebben. Volgens mij, ik, ik, ik ben idolaat van één bepaalde zanger. Dat is Kishore Kumar. En dat snappen een heleboel mensen niet. En jij bent idolaat van Charles Asnavour. Draai je hem ook hier? Voed je de dorpelingen op in de liefde voor Charles Asnavour? Nee, ik voed de dorpeling niet op in mijn liefde voor Charles Asnavour. Maar ik draai hem hier bijvoorbeeld. Ik draai hem hier ook heel veel. Alleen de dorpelingen komen niet heel vaak bij mij thuis. Nee, nee. Okay, welke is deze? De comediens, de comediens, die comédiens De comediens, de comediens, die komen. De de comediens, die De comediens, de comediens, De comediens, de comediens, De de comediens, De de comédiens De De De De het was de held van mijn moeder. Dus ik, toen ik klein was, draaide mijn moeder heel veel Franse muziek. Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, jean Ferrat, noem het maar op. Uh, Mireille Mathieu. Uh, niet Mireille Mathieu, Edi Piaf. Ja, ja. Mireille Mathieu juist niet. Waarom zei dus, Mathieu? Dat die, was zo de enige die ik leuk vond. Nee, die vonden we verschrikkelijk. Dat en, vonden we kids, ja. En Julian Clare? Ja, ging. Maar was, was natuurlijk later. Oh. Ging. Maar hij heeft wel een paar leuke nummers gezongen. Dat vond, dat vond ik ook. Maar Charles Aznavour, dat was het ware. En dat heb ik eigenlijk overgenomen. En toen mijn moeder overleden was, toen werd ik gek genoeg door de fara gevraagd omdat ik een presentator werd bij de varen van... wil jij een stukje schrijven in de varengids elke week? Daar had ik helemaal geen interesse in. Maar dat zei ik niet. Ik zei, nou, dat is goed, maar dan moet het wel elke week... alleen maar over charlas naar voren gaan. En toen wist ik zeker dat ze hetzelfde... Hè? dat zeggen ze nee. En toen zeiden ze ja. En toen heb ik het... Tweeënhalf jaar volgehouden. Elke week iets over als naar voren gemeld. <laughs> ja, het nee, grappige is, ik wilde niet weg van BNN naar Radio 1. Toen zei ik, ik wil doen wat ik wil en ik wil niet te heel verswemd zitten. En toen zeiden ze, ja, en nu zit ik iedere dag in de beurs. Ja. Dus pas op wat je vraagt, je kan het krijgen. <laughs> Waarom ben je dat Nederlands gaan studeren en geen Frans? Uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen, als je me nu zou vragen wat, wat moet iemand studeren... Zal ik, zal ik nooit zeggen dat iemand Nederlands moet studeren... Maar ik wist bij God niet wat ik moest. Ik was 17 jaar, ik wilde vooral het huis uit. Ik wilde het studentenleven kennen. Dus ik wilde uh, alleen wonen. En daar moest ik een legitimatie bij vinden. Namelijk studeren. Dat deed toen iedereen eigenlijk in mijn vrienden. je ging naar de universiteit. Dat zou ik nu ook niet meer zo zeker weten trouwens. En toen ging ik iets doen wat ik eigenlijk altijd deed. Ik las nogal veel. Ja. Mijn leven speelde zich af tussen het sportveld, het voetbalveld en de bibliotheek. Dus ik heb thuis, ik woon in een berg eigenlijk. Hoeveel lees jij nu? Nou ja, eigenlijk als ik thuis ben altijd. Alle kranten? Ja, nou niet alle kranten, ik lees veel kranten. En ik lees veel apps tegenwoordig. Hè. Doe jij dat ook al? Ja, heel veel. Ja, want bijvoorbeeld hier waar we nu zitten, kan ik niet alle kranten die ik graag wil lezen, in de, heb ik voor het grijpen. Ja. Hè? Dat is soms een, uh, moet je dan een behoorlijk lang in de ogen. zitten. ik vind dat je krant nog steeds op toilet moet kunnen lezen, maar deze ja. app kan je niet op toilet lezen. Nee, dat ben ik met je eens, maar het alternatief is die krant helemaal niet lezen, ja. of via de app. Dan kies ik toch nog voor de app. En alle tijdschriften ook nog steeds? Nou, voor de weekbladen lees ik wel allemaal, ja. Ja, maar niet, maar niet, alle, niet alle tijden. En als je gasten hebt, zoals, dan zie je ook alle boeken. Want ik zag je vrijdag met die twee hoeren. Ja. En toen had je dus de documentaire bekeken en het boek. gelezen. Ja. Le lees jij ook echt alle boeken van de gasten? Ja, dat probeer ik wel te doen. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat een gast pas in de namiddag... Ja. Hè, dat er iets uitvalt of dat we, dat, dat we lang aarzelen wat we moeten doen. En dan, valt er een, dan komt er een gast met een dik boek. Ja. En dat weet ik pas om vijf uur s middags. Ja, dan is het te laat. Maar meestal, ik, bijna in alle gevallen heb ik het wel gelezen. Ja. En wat heb je nou overgehouden aan je studie in Nederland? Uh, een, een, een vriend of twee. Maar qua inhoud, de liefde voor de taal. Nou, ik heb een aantal aardige docenten leren kennen. Zoals Herman Pleij. Die heel erg begeesterd kon vertellen over iets wat ik heel erg saai vond. Namelijk de middeleeuwse letter letterkunde. Volgens uh, <kugt> uh, ba, luisteraars bellen heleboel mensen. Barbara selecteert ze. Meneer Van der Mee, goedemorgen. Volgens Barbara heeft u iets te maken met Nederlands. Gaat u gang. Uh, nou, met uh, onder andere Nederlands, maar in dit geval is het uh, net geen Nederlands. Maar wel uh, staat het, uh, is het gewoon in Vandalen te vinden en dergelijke. Het, uh, het gaat me hierom, uh, een van, het is nog niet zo lang geleden, ik neem vorige week... dat voor de zoveelste keer, en dan echt voor de zoveelste keer... Uh, en in deze uitzending zo ongeveer drie keer... dat uh, Matthijs het heeft over een uh, emeritus hoogleraar. Ja, dat, dat iets dat klinkt altijd naar ontstekingen... Uh, ...zo'n man die wordt genoemd Emeritus. En, oh, Matthijs, uh, is net zo als... Oh, meneer Van der Mee, u gaat niet komen klagen over de klemtonen... die. Ja, uh, natuurlijk kom ik, ga ik daar wel over klagen... ...want dat is een vorm van, van taalverval... Maar meneer van der Mee, we hebben een uitzending gemaakt over de taal Nederlands en ik zal u even helpen. Een taal is dynamisch en als Matthijs en ik als vooraanstaande presentatoren de klemtonen anders leggen, dan ontwikkelen we de taal. En u bent conservatief, u houdt vast. Matthijs de klemtonen die je verkeerd legt. Hoor je daar vaak kritiek op? Nou, nou, ik ben al blij dat u niet zegt uh, vooraanstaand in plaats van vooraanstaand. Hè? Dus dat vind ik hier weer goed. <lacht> <lacht> <lacht> Matthijs, krijg je veel van dit soort kritiek? Ja, ik krijg natuurlijk wel kritiek op dat ik te snel spreek bijvoorbeeld. En ja. ook wel, nou ja, dit hoor ik dan voor het eerst. Ik geloof wel dat meneer gelijk heeft. Dus ik zal vooraan zeggen Emeritus hoogleraar. Nee, maar we zijn taalpioniers. We was een taaldeskundige, want ja? Johan Cruijff begon met heb. Klopt. En jij had het laatst over het. Die het wordt het, taal... het, het verdwijnen. Ja, nou, maar, maar dat, we zijn taalpioniers. Dus als je vooruit loopt op wat anderen doen, wat taal is dynamisch. <laughs> dus dat heb ik geleerd van die uitzending. Corine, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, zeg het maar. Ik wilde weten waarom uh, Matthijs altijd te strakke en te kleine pakken aan heeft. Ik vind het programma fantastisch. Maar ik word de eerste vijf minuten altijd door die te strakke pakken afgeleid. Ja, hij zit nu, u moet op de webcam kijken. <lacht> hij zit in een mooie <lacht> korte broek en in een ruim zit een vest. U kunt kijken allemaal op de webcam, primtime.ntr.nl. Matthijs, waarom die strakke pakken? Uh, ze zijn inderdaad één maatje te strak. Het is maat 48 waar maat 50 mij eigenlijk zou, uh, dat zou het moeten zijn. Serieus? Ik vind het, ja, nou niet allemaal. Niet het alle, is me nooit opgevallen. Ja, nou, er zijn sommige pakken iets aan de strakke kant. Maar ik vind het heel erg lekker om... om een strak pak om me heen te hebben als ik moet presenteren. Ik draag het privé ook nooit, nee. maar het geeft mij iets keks, iets uptights. Ook niet echt een mooi Nederlands woord, maar ik voel me er... Ik heb er dan nog... Ik ben nog energieker door een strak pak. het ja. heel stom, maar het nee, is wel zo. Ik, ik, ik, zit, ik zit te kijken, want uh, uh, uh, uh, ik vind het heel leuk dat je deze vraag stelt, Corine... want ik ben vaak de gast mee, maar, en ik let nooit op z'n pak eigenlijk... En nu je het zegt, ja, dan, dan, dan loop je ook een beetje gespannen. Dus het is eigenlijk om een beetje druk op jezelf te zetten. Ja. Ja, maar ze zijn, niet, ze zijn niet hysterisch te straks. Ze zijn, het zou iets losser kunnen. Maar ik vind het ook wel lekker... Het zit lekker, maar het staat ook wel goed, vind ik. Ja, ja, ja. en, en je, je bent daar bewust... Want, want, want uh, voordat, want een heleboel mensen bellen nog maar. Even één ding. In je biografie die op de site van de Wereld draai Door staat... staat niet jouw presentatie van TV3. Dat was een talkshowverhaal... ook op hetzelfde tijdstip mm -hmm. van de NPS. Uh, is dat jouw grootste debakel? Uh, in de televisiewereld wel, natuurlijk. Ja. Dat was gewoon een mislukt programma. Wat en, helaas een jaar een seizoen te lang is doorgegaan. Maar wat was er mislukt aan? Want het was hetzelfde als wat nu de wereld draait door. Nee, dus Kunstcultuur. Ja, qua onderwerpen was het hetzelfde. Maar daarin zie je dus hoe moeilijk het is om goede televisie te maken. Het was, het was een, een programma wat, dat zo'n strak format. Bovendien het was dubbel presentatie. Ja. En niet de gelukkigste. Want dat is dan hartstikke moeilijk. Dat bleek ja. ook maar weer eens. En het was het, een format waarin uh, enige vrijheid die ik... Ondanks het strakke format van de wereld door... voel ik me soms echt een jazzmusicus... Ja. waarin je kan improviseren uh, naar, naar, naar, naar believen. Ja. Dat kon daar allemaal helemaal niet. Het was zo dood als een pier. Je staat het in was een te strak keursleven. Ja. En is het daarom dat je niet op de website hebt vermelden? Nee, dat hoor ik nu voor het eerst. Ik, zou, ik schaam me er helemaal niet voor, maar het was inderdaad uh, niet mijn beste tijd. Nou, maar, maar wat, wat mij dus opvalt is hoe vergankelijk het kan zijn. Want je was dezelfde Matthes als die je nu bent. Ja. Maar het rare is, tijdens TV3, ik presenteerde dat samen met Hadassa de Boer. Eerst was het echt dubbelpresentatie, ja. met andere woorden... we kijken wel wie er begint, zoals ja. ik met Wilfried altijd Hollandsport heb gemaakt. Nou, dat liep niet, dus toen gingen we afspreken... jij doet dit gesprek en jij doet dat gesprek. Nou, dat is natuurlijk al hartstikke de dood in de pot. Toch, in die gesprekken die ik dan mocht doen, in dat mislukte ja. programma... was het John de Mol opgevallen dat ik er misschien iets van kon. Want ik werd na TV3 gevraagd voor het toenmalige avontuur-talpa, ja. waarvan we nu weten hoe het afgelopen is. Ja. Maar waarvan we, ik toen nog dacht, jeetje Mina, daar wil ik ja. misschien wel bij zijn. Ja. Dus ik heb, ik heb er een... Het was geen goede tijd, maar het heeft me toch wel wat opgeleverd. Ja, zo zie je. En alles te slecht zit ook wat goed. Charlotte, goedemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Een vraag aan Matthijs. Ten eerste wil ik hem ontzettend complimenteren met het geweldige programma... maar dat is misschien ten overvloede. Maar Matthijs, zou jij alsjeblieft de mogelijkheid kunnen vinden... om mijn grootste idool, Cheryl Asnavour... Ze willen uitnodigen in jouw uitzending. Ik ben zo dol op deze stem. Dat ik zelfs met hem zou willen trouwen. Als ik zijn stem maar kan horen. Hoe oud hij ook is. Hey, waarom is Chans ja, als naar nee, voren nog nooit in je programma geweest, Matthijs? Uh, nou, is dit zo'n grote wereldster. dat wij misschien gewoon het idee hebben dat gaat toch niet lukken. We hebben ons onze best daar eigenlijk nog nooit voor gedaan. Ik heb hem wel gezien. Een aantal weken geleden in Parijs. Ik ben naar zijn laatste serieconcert in Olympia geweest. Uh, maar hij, hij, ik moet je eerlijk zeggen. Als hij in Nederland zou komen voor een tournee. Zouden wij kunnen proberen. Zou je bij ons langs willen komen. Die maar van... je zou nooit een special kunnen maken. Dat je naar hem afreest zoals Ivonie. Het is mij gevraagd. Omdat ik natuurlijk zoveel over hem schreef. Hebben een aantal omroepen. Uh, en rubrieken en documentaire vragen... Mogen we met jou naar Charles naar En dat heb ik toen nee tegen gezegd. Ik dacht, laat mij nu maar in de illusie leven. dat het een hele geweldige man is. En misschien zo'n ontzettende <lacht> zijstraal. Dat weet je niet. <lacht> en toen dacht ik, ik ga het risico niet lopen. Laat mij maar lekker verder dromen. over, een, uh, over de beste zanger die ooit geleefd heeft. Karel zegt, ik had het zo even voor Boer uit de achterhoek. Ik wil dat je dit woord terugneemt. Karel, ik laat me door niemand dwingen. Vrijheid van meningsuiting, weet je wel. Um, en ik krijg hier nog. Een, als je één ding kon veranderen aan de wereld, draait door. wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Uh, misschien de zender waarover uitgezonden worden? Ja, waarom wil je naar Nederland een wat voor lariekoek is? Dat je... Omdat ik genoeg heb van het voetballen. Wij moeten twee keer per week stoppen voor voetballen. En dat is voor voorpraat. Dus, dus en, en, en ja. dat, dat heeft allemaal met contracten te maken. Maar twee keer per week, op dinsdag en woensdag... vaak, als het Champions League is... moeten wij tien minuten eerder stoppen. En na ons begint dan niet de bal te rollen. Nee. Want dan zou ik het begrijpen. Als de bal ja. rolt, dan moet je wegwezen. Ja. Nee, dan begint er een voorbeschouwing. Want pas om kwart voor negen rolt de bal. Ja. En vanuit die voorbeschouwing kijken aanzienlijk minder mensen... dan naar ons programma. Dus je doet de kijker er ook niet eens een plezier mee. En dit bestaat al jaren en dat irriteert me. Maar ben je niet blij? dat je dan minder hard hoeft te werken. Als Radio 1 zegt, de centteed van primetime wordt genomen... is niemand zo blij als ik. Ik lig op mijn gat en ik verdien geld. Nee, zo zit ik dus niet in elkaar. Wij verschillen op vele punten. <laughs> Dit is één. <laughs> Matthijs, ik kreeg een vraag van John Coenras. Dat is echt een van ons vaste luisteraars. Uh, uh, wie zou je nog graag in je programma als gast willen hebben? Maxima. Prinses Maxima. Ja, is dat mogelijk? Dat is mogelijk, want we zijn er een keer... Vlakbij geweest, toen was microkrediet het onderwerp waarover zij graag wilde ja. komen praten. Of graag, waarover zij misschien wilde komen praten. Uh, dan wil natuurlijk de RVD dat het niet live is. Want ze willen altijd de mogelijkheid hebben om na afloop te kunnen zeggen. We zenden het niet uit. Of ja. het was te brutaal. Of er is iets voorgevallen wat niet, wat niet door de beugel kan. Dat vonden wij niet. Wij zeiden nee, als je, als je, als je wil komen, als u wilt komen, dan ja. moet het ook live. Wij zijn tenslotte ja. een live programma. Uh, ik geloof dat ze zelfs daarmee akkoord zijn gegaan. En dat het uiteindelijk misschien op agenda- of tafelheren is uh, stuk gelopen. Dat zou kunnen. Want dat hebben wij natuurlijk wel eens. Wij hebben ja. tafelheren, zoals je weet. En uh, sommige gasten willen ook graag weten wie is de tafelheer is. Ja. En voor sommigen is dat zelfs hè, in hun bangigheid aanleiding om <laughs> te denken: Nou, dan kom ik maar niet. Um, ik krijg hier van uh, Erik van Wurk, waar gaat je zakelijke passie naar uit? Zakelijke passie? Ja, ben je een goede zakenman? Helemaal niet. Ik ben helemaal geen zakenman. Jouw vrouw beheert het geld thuis. Ja, maar dat is geen, dat is geen zakenman. Dat is gewoon, gewoon de huishoudpot. Ja, nee, maar, maar wie, wie... Kijk, bij mij thuis gaat Diana over het geld. Ik, ik ben echt te dom. Ja, nee, ik, ik ook. Ons, ik krijg zakgeld. Ja, ja ik ook. Ik ja. ook ja. Dus dat is nog steeds zo. Ja, dat is nog steeds zo. Oké, okay, en uh, uh, ik wou je nog vragen... Jouw zoon, die is een verdienstelijk filmmaker... je dochterkok. Ja. Stel nou dat ze een prijs zouden winnen... of iets. Zou je ze aan tafel uitnodigen? Nou, mijn zoon heeft een film gemaakt, ja. die in de bioscoop heeft gedraaid. Dat was een aanleiding uh, om, om, en daar hebben we het ook nog wel even wijze over gehad. Maar ik zou er wel heel erg verlegen mee zijn. Dus ik, mijn, ja. mijn, mijn, mijn, mijn eerste reflectie is nee. Ook, ook als jouw dochter nu, zeg maar, als kok iets bedenkt en overal geroemd wordt. De alle programmas zitten achter eraan. Ja. Dan zou je er niet uitnodigen aan tafel. Mm. Misschien niet, nee. nee. Nee, dat is ook weer een verschil. Ik ben schaamteloos. Ja. Ik zal het wel doen, jij <laughs> ja. niet. Um, en waar komt je liefde voor muziek vandaan? Uh, want je vindt hem uh, onder andere de top 2000 a go-go. Je, je liefde voor muziek die je ook etaleert. Mm. Waar komt die vandaan? Nou ja, werd, dat, begint bij, bij, dat begint in het ouderlijk huis waar altijd muziek op stond. Of het nou de jazzmuziek van mijn vader was of de Franse muziek van mijn moeder. En toen kreeg ik natuurlijk vriendjes op de middelbare school. En toen kochten we, al ons zakgeld ging naar de platenzaak White Noise. En daar kochten we dan de nieuwe Deep Purple, Led Zeppelin. Uh, wat vonden we allemaal niet goed in die tijd. En dat is gebleven. Ja. En die top 2000 kwam op mij weg. En nu heet ik dan, hè, samen ja. met Leo. Leo is echt een popprofessor. Alsof ik er ook heel veel van weet. Maar ik ben gewoon een handige presentator. Die speelt dat hij er heel veel van weet. Ja. weet je wat, heb, heb, hou jij ook van ABBA? Want ik hield van ABBA en toen lachte iedereen me uit. ABBA-mut. Ja. nee. nee ABBA met ABBA kan ik je... Nee, ga nee ik, jij bent ik, echt van de rocker. En de, nou de... ja, ik, ik zie de charme van ABBA. Ik, ik, een nummertje ABBA vind ik niet echt, maar een plaat ABBA nee, vind maar, ik te die veel. Die purple goeie. vind ik echt verschrikkelijk. Die purple? Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Die purple, made in Japan, heb je die wel eens gezien? Ja, nee, nee. ABBA is duizend keer beter. Meneer eens goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> ja, Zegt u het maar, ABBA. Eh. Ik heb, ik heb een vraag voor Matthijs. Matthijs, wat vind jij ervan eh, in de tijd de situatie dat het parool aan die geldverzinnende wolven verkocht is... en toen uiteindelijk het parool achtergelaten hebben in een middendeparabele toestand... En, en dat er eigenlijk geen, geen uitkomst was voor het parool? Laat zal ik, ik u even daarvan. helpen, meneer Lazes, voor de luisteraars die het niet weten. Het parool was onderdeel van een uitgeversconcern PCM... En uh, die is toen verkocht aan een hedgefond. En het uh, parool heeft zich eruit geworsteld. En uh, meneer Laasens vraagt, wat jou oor, want daar hebben we nooit jouw oordeel van gehoord... als oud-hoofdredacteur die nog bij PCM heeft gezeten. Ja, het is ook allemaal na mijn tijd. Ja. Dus ik was daar niet bij. Ik heb er natuurlijk over gelezen. En ja. af en toe sprak ik nog eens iemand van de krant over ja. die situatie. En iedereen spreekt daar natuurlijk schande van. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En zeker niet als je realiseert dat de stichting het parool... Ja. komend uit het verzet... He, eigenlijk de, de, de, de moeder van dat hele grote bedrijf... Ja. He, en van de Volkskrant en van Trouw... en op een gegeven moment ook van NRC Handelsblad en het AD... F totaal uit idealen opgebouwd en nog steeds idealen koesterend... dat die stichting er onderdoor is gegaan... Aan, ten koste van de wolven uit, uh, uit Engeland, ja de hedgefonds. Dat, is ja. Echt, dat verhaal kan je niet met droge ogen navertellen. Nee. Uh, Matthijs, DWDD is leuk, maar de gids was fantastisch. Kan er niet kleine de gids in de wereld draait door... worden ingevoerd, vraagt... Een van de uh, luisteraars. Ja, maar de Gids... Uh, uh, wij maken eens per maand een media-uitzending. De laatste vrijdag van de maand. En dat lijkt heel erg op het programma De Gids. Wat ik, dat was overigens het eerste programma wat ik op de televisie deed. Ja. Uh, dat was 41 jaar. <laughs> Matthijs, twee vragen van mij. Luisteraars, sorry. We kunnen geen bellers meer erin laten en alles. Je hebt nu krant gedaan, tijdschrift TV. Maar geen radio. Waarom geen radio? Ik heb... Prem, ik moet je corrigeren. Ik heb vijf jaar lang het programma Opium gepresenteerd met Petra Possel. Oei. Rechtstreeks vanuit Café de Smoeshaan aan het Leidseplein in Amsterdam. Welk jaar was dat dan? Dat was, toen ik, dat was voor de televisietijd. Ik was chef van de kunstredactie bij het Parool. En Petra, okay. uh, die kende mij, want die schreef ja. voor het Parool over Cabaret. En die zei, zou jij niet met mij twee uur lang op vrijdagmiddag... heb ik ontzettend ja. veel van geleerd. En waarom niet meer? Omdat ik het hartstikke druk heb met televisie... en ik erg gesteld ben op mijn vrije tijd... Maar radio is niet iets wat je nog weer. Want kijk, ik, ik vroeg me af, je bent begonnen bij het parool als interviewer. Jij ja. bent de klant en nu interviewen. Is interviewen het mooiste wat er is? Uh, of het nou het mooiste is wat er is. Nou, ik vond hoofdredacteur van een krant zijn. Leiding geven, inspireren. De, de, de, de, de, de toekomst een beetje uh, gaan bepalen met een, met een klein aantal mensen. Dat vond ik, geloof ik, het mooiste wat er was. Ik geloof niet dat ik presenteer het leukste. Het mooiste vindt wat er is. Dat wat is mooier, ik... een krant maken of een tv-programma? Een maken? krant maken. Waarom? Uh, het, heeft, het heeft meer waarde. Het is belangrijker. Het is veel moeilijker. Het gaat over veel meer zaken. Je mm -hmm. hebt met veel meer mensen te maken. Met niet alleen een grote redactie, maar ook met heel veel columnisten. Uh, het, het, ik ben meer van de krant dan van de televisie. Wat me ook opvalt, overal waar je gaat, omring je je met sterke mensen. Bij dit parool heb je echt vervelende, krachtige personen binnengehaald. Je televisie nu de wereld draait door. Je hebt allerlei lastige mensen om je heen. Uh, uh, waarom? Nou ja, er zijn twee vormen van leiderschap. Nou, er zijn er misschien <laughs> meer. Maar één, je, de, de, je hebt de leider die zich omringt met glazen water... om het ischermijen te spreken. Ja. He, van die doetjes, van die bleekneusjes die altijd ja en amen zullen zeggen. Dat kan. Dan schiet je snel op in de richting die jij wil. Ik, heb altijd, ik ben van helemaal de andere school... omdat ik gewoon niet de illusie heb dat ik alles weet en alles kan. Ik denk wel dat ik een goede baas was... Ook omdat ik de juiste mensen vaak veel beter dan ik zelf op hun terrein heb aangenomen op belangrijke posities. En dat, dat, bepaal, dat maakt dat je met hele sterke persoonlijkheden werkt. Uh, en dat maakt het soms ook moeilijk. Maar dat heb ik altijd eigenlijk veel en veel interessanter gevonden. En ook eigenlijk de enige manier waarop je een krant goed gaat maken. Oké, okay, ik krijg nog een laatste leuke vraag. Heb je wel eens gasten waar je hekel aan hebt of waar je aan irriteert? Ja, prim Maar goed, andere dan prim. Heb je, dat is een vraag van Jan. Heb je wel iets gasten waar je hekelen hebt of waar je je irriteert? Nou, van tevoren hekelen hebben dat niet, maar wel tijdens het gesprek zelf een, een, een lichte irritatie. Uh, waar ik een lichte irritatie heb, ik krijg natuurlijk wel. Als iemand uh, van tevoren zegt: ik kom want ik wil dit en dat vertellen. Hè, met name als het om politieke of maatschappelijke onderwerpen gaat. Hm. En ze zijn toch geschrokken van. De camera's of misschien ineens van de, van, de, van de druk die op de ketel staat. Dus ze zeggen het niet. Of ze draaien om de hete brei heen. Dan heb ik daar wel eens, dan heb ik daar wel eens een, een stil verdriet bij. Ja. <laughs> Barbara vraagt of je nog wel eens hoofdredacteur er, ergens gaat worden van een krant of een tv-programma. Uh, van een tv-programma... Uh, ja, uh, een krant heeft een hoofdredacteur. Hè? Een, een tv-programma heeft een uh, Internet, eindredacteur. Ja. En daar ben je als presentator natuurlijk nauw mee verbonden. Ja. Hè? In wezen dan doe je het een beetje Ja, nou, Het met is net leven. zoals Barbara en ik. Ik zie ja. eigenlijk niets te zeggen. Ik bepaal alles. Zo is het ook bij jou en Ja. Het ook, ja. Ik zie het niet snel gebeuren. <laughs> nee? Nee. En, en, en de toekomstpresentator bleef eindigend bij Max... Dat zie ik ook niet snel gebeuren. Nee. Voorlopig ben ik nog wel even presentator. Ja. De laatste vraag is van Anton. Vraag aan Matthijs. Beseft hij wel hoe populair Prim is? En dat die een hele grote concurrent is op radio. En ongetwijfeld in de toekomst op tv. Kijk het staat er echt. Ja. De ja. Laatste vraag. Nou ja, ik durf me te omringen met sterke persoonlijkheden, zei je zelf al. Je, volgens mij ben je regelmatig te gast. Je hebt er ja. een jaarschorsing op zitten en we zijn weer met frisse moed begonnen. Dus ik ben helemaal niet bang voor je. Integendeel. Matthijs, het was een ontzettende eer. Je moet vaker in. Waarom geef je zo weinig interviews? Ik ben er niet goed in. Nou, volgens mij uh, hartstikke goed toch, Barbara? Kijk, maar ja, iedereen vond dat je het hartstikke goed denkt. Ha veel plezier vanavond. Weet je al wie je gasten is, zijn? Ik weet, uh, ja, van Zweden is de gast, de okay. dirigent. Conductor die ermee... of the year. Ja, yeah. Conductor of the year. En we hebben de recordings. Oké. Okay met Sarah Bettens, de prachtige zangeres uit Vlaanderen van Kees Joyce en Lee Towers. Hij zal okay. de Rolling Stones zingen. Oké. Okay. Uh, luisteraars, vergeet u niet om naar radioring.avro.nl te gaan... en te stemmen op Felix Murders voor de zilveren radiostem. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financier van de publieke omroep... redactie Anouk Tulner, Rienaars Fatima, Baya, Jeroen Schapok... productie Momo Saru, Hans Twint, techniek, logistiek en transport... Bart Daatselaar, interredactie en regie Barbara van der Klis. Na de warme aangename stem van Dorad Megens, de minister-president van de Nederlandse radio Felix Mulder met de gids.fm. tot morgen Namaste en hier is Charles Aznavour. Mes amis sont partis ne reviendront pas et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs où sont-ils à présent